Zeven uur, Joboot Boots, met het NOS-journaal. Minister Van Bijsterveld heeft het Metropoolorkest drie jaar extra de tijd gegeven om een zelfstandige organisatie te worden. Het orkest krijgt 11,5 miljoen euro mee en moet dan over vier jaar op eigen benen staan. Dat werd duidelijk tijdens het Kamerdebat over de mediabegroting. Het pop- en jazzorkest maakt nu nog deel uit van het muziekcentrum van de Omroep. In het oorspronkelijke plan zou de overheidssubsidie binnen een jaar worden afgebouwd. De bezuinigingen maken deel uit van het kabinetsplan... om 200 miljoen euro te korten op de mediabegroting. De snelweg A12 ter hoogte van Bunnik is zojuist weer opengegaan... nadat deze was afgesloten vanwege een brand in een tankstation. Bij het tankstation is een pomp onvergereden... en zijn twee auto's in vlammen opgegaan. Er zijn drie gewonden. Twee van hen liepen ernstige brandwonden op. De drie konden op eigen kracht uit de auto's komen... Op de A12 tussen Woerden en Knooppunt Lunetten staat een lange file, meer hierover zo direct van de ANWB. De Europese beurzen zijn gesloten met grote verliezen. Het enthousiasme dat er vrijdag was over de resultaten van de eurotop vervloog vandaag. De AIX sloot met 2,4 verlies, Parijs met 2,6 en Frankfurt met 3,4 De beurs in Londen boekte ook verlies, maar met 1,8 iets minder dan die op het vaste land. De Britse premier Cameron heeft in het parlement verantwoording afgelegd... voor zijn besluit om niet mee te doen aan een nieuw EU-verdrag. Hij zei dat Groot-Brittannië volwaardig lid van de Europese Unie wil blijven... maar dat een nieuw verdrag niet in het nationale belang van de Britten is. Op de Eurotop van afgelopen week in Brussel was zijn insteek wel degelijk... om overeenstemming te vinden. Maar Groot-Brittannië weigerde uiteindelijk als enige land akkoord te gaan... met de nieuwe afspraken. Het weer vanavond eerst nog droog. Aan het eind van de avond en vannacht vanuit het zuidwesten regen en veel wind. Langs de kust stormachtig. In het hele land kans op windstoten. Morgenochtend onstuimig, daarna rustiger. Het wordt morgen ongeveer 9 graden. Dit was het NOS-Journaal. ABB Verkeersinformatie. U hoort het ook in het nieuws. De A12 van Utrecht is weer open na een brand bij een tankstation. En ook de file daar is nu weer opgelost. Er staat nog wel een file op de A30, Ede richting Barneveld. Voor Afrit Scherpenziel 8 kilometer, na een ernstig ongeluk. De weg is dicht bij industrieterrein Harselaar. Verkeer van Ede naar Barneveld kan omrijden via Arnhem. Over de A12, de A50 en de A1. Er is vertraging bij de spoorwegen tussen Arnhem en Nijmegen. En tussen Arnhem en Zetten rijden na een aanrijding geen treinen. De vertraging is meer dan een uur. De nieuwe roman van Stephen King.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 Onze gast kan nog even stevig dooreten, maar vanaf zondag is het schloes, want dan wordt hij zonder eten en met een beetje drinken opgesloten in het glazen huis, waar hij met de collega's Ekdom en Swijnenberg het bevel voert over de actie Serious Request van 3FM, waarvan de opbrengst dit jaar bestemd is voor moeders die beschadigd zijn door oorlog en conflict. En dat zijn er niet weinig. Hier is Timo Perlin. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, dit is Radio 1 en niet Radio 3, Timor Wij gaan wel klappen zo in de studio <laughs> dat met z'n allen. Het is wel wat duidelijk waar ja, we zitten. Ja. Uh, nou, hoe vaak heb ik jou niet aangekondigd als jaren geleden, hoor. Ja. Timor Perlin heb ik je volgens de, mij nog Oh, was al jij dat die altijd ik. fout deed? Nou, ik nu hij me, wel, zie het, het gezicht. Toch? Nee, dat was Och. Ja, ik zat in het programma hierna. Ja. En jullie kwamen BNM maar niet uit mijn Today. naam elke keer. En dan was het altijd. Ik had het altijd idee dat je dan op de laatste seconde even het briefje erbij pakte. Oh, wie zit er zo meteen ook alweer? Timur. Timur. Dat ging nu weer fout hoor trouwens. Het is Timur ja. Perlin. Perlin. Maar ik gebruik maar. Laten we gelijk eigenlijk. dan je doopcel even lichten. Want okay. waar die namen? Die naam is. Uh, mijn vader is, uh, is uh, Oekraïns-Pools, zeg maar. Uh, die, die, die regio. En uh, uh, zij hadden vroeger een boekje. Nou, je hebt natuurlijk Timur Lenk. Timur de Lammen uit, uit Mongolië. Dus daar kan het mee te maken hebben, die grote heerser. Mm -hmm. um, maar mijn ouders vertellen altijd dat ze een boekje hadden. Een kinderboekje. Dat heette Timur en zijn bende. En dat vond okay. mijn moeder zo'n mooie naam. Een Russisch, verhalen heel mooi. een Russisch kinderboekje wat mijn vader had meegenomen van vroeger. Want die en, is natuurlijk heel vaak hè, verhuisd, <laughs> maar dan wel vrijwillig, dan wel niet. En hij had dat, dat nog mee. En, me. en hoe kwam jouw vader dan hier terug? Uh, dat is via de kibbutz. Hij is naar Israël gegaan. In de jaren zestig mocht dat natuurlijk, uh, uh, zijn ze min of meer, ook weer uit... Uh, ik heb dat verhaal nooit goed in mijn hoofd. Daar. Hij vertelt het me vaak. Uit en Polen. hoe kan het dan dat jij het nog niet goed in je hoofd hebt als je nou, het zo vaak vertelt? Uh, omdat ik... Uh, ja, dat weet ik ook niet zo goed. Ik vergeet heel veel dingen uh, vooral. Ik ben, ik, ben een, ik ben een slecht verteller. Hè, want ik, uh, Mensen die kunnen vaak prachtige anekdotes vertellen, maar ik vergeet altijd de helft. Uh, uh, nou goed, ze mochten weg je uit bent Polen. Ik ben een slecht luisteraar, moest Eigenlijk, <laughs> Dat is het. Ze moesten weg uit Polen. Ja. En zijn ze zijn naar Israël gegaan en in de hebben ze mijn Groningse moeder ontmoet. Of heeft hij Jouw Groningse moeder. Ja, ja, precies. En hoe ja. heet je moeder dan? Die heet René. Wolters. Wolters. René Wolters ja, ja, uit Groningen. Lijker, en daar was. ben je toen ook geboren. Ja, in Groningen, ja. ja. En, en dan is er nog sprake van een overgrootvader en een, en een grootvader. De een was chemicus. Oh ja, dat, precies. Dat, dat staat allemaal in je cv. Dat, ja, dat klinkt staat, ook allemaal van troost. Dat, past, dat staat in mijn cv op, op BNN. Nou, dat heb ik ook iets wat aangepast hoor. Ik heb uh, mijn vader dat gevraagd naar het verhaal. Um, uh, eigenlijk ben ik het nu ook weer vergeten. Ik vind blij dat jij dat zegt. <laughs> Eén was Chemicus, de over-overgrootvader. Ja. ja, klopt. Even kijken, Poolse In Chemicus, Polen, ja. De kleinzoon van een Poolse Chemicus. En de kleinzoon van een Israëlische ingenieur. En zoon van een Russische geoloog. Oh ja, precies. Dan is dat het. Of is het helemaal niet nee, waar? Nee, dat allemaal. klopt helemaal. Dat klopt. Dat is, dat is mijn goede bio. Ik heb ook, een, ook een... <lacht> <lacht> een, een... Een grappig. Ik laat wat rookgordijn op af en toe. ja. Hey, en hoe, hoe is dit nou? Jij zit nu daar en zonder koptelefoon. Ja, verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk omdat je niet in controle bent. Ik zei al, ik ben geen verteller. Ik haal het om... Oh, over mezelf te praten. Dat vind ik ook niet fijn. Ik hou ervan om in controle te zijn. Uh, en daarom werk ik ook bij radio. Hè. Je bent met twee man uh, maak je zo'n programma. Wij ja. in ieder geval. En wij zijn in controle. En ik laat die luisteraars lekker praten. Want het is een, het is een participerend luisteraarsprogramma. Ja. En iedere zaterdag, iedere zondag ieder zaterdag op, op 3FM? Ja, tussen en 12 en 3. Nou ja, maar dit vind ik, dit vind ik heel erg. Uh, maar ik heb mijn, mijn showstand opgezet. Dus uh, dat gaat wel goed. Wat is dat nou? Mijn showstand. En ik heb mijn koptelefoon ook niet. Dat vind ik heel erg. Dat, ja, dat... dat voelt heel koud. Ja, kou. Dus je hoort je eigen stem ook niet nu. Nee. Waar ja. je natuurlijk altijd mee speelt. Ja. Want dat doe je op ja. uh, 3FM. En ik denk dat ik nu veel hoger praat daardoor ook hoor. Want normaal, ik denk als ik nu imaginair een koptelefoon opzet. Dan ga ik toch een beetje zo praten. Ja, ik ga ik wat langer zitten. Ja, dan ga je iets lager zitten. Ja, ja. Het is ook iets ja. totaal anders hè, dat radio 3 dan radio 1. Het is zo anders. Ja, ja, ja, dat is het. Ja. Oh, met die compressors die, die de, de, de... oh zo bedoel je ook qua nou, geluid ja, nee, nee ja alles dit, maar dit, qua dit, qua sfeer dit, maar ik heb en... een, ik, ik erg wel aan radio 1, hoor qua, qua zonder compressor ik, ik hoor jou dan wel eens Want ik luister ik ja, dan ja, rij dan ja, ja. weer terug naar huis en ja. denk ik, jezus mensen zet daar toch eens een compressor limiter op Want? zo Want, wat zou er dan gebeuren als nou een... dan krijg je een veel mooie, vollere stem je hebt zullen we dat eens dus doen kan je dat doen kan bas dat doen even een compressor <laughs> erop en dan kijken wat er gebeurt en of dat dan beter klinkt je hebt echt een ile stem gewoon als, heb als, als, ik een ile stem haal je op Nee, maar in het echt niet, maar op de radio wel. Dan nou, heb ik een illustratie. Het lijkt. Oh, kijk, nu krijgen we de compressie. Ik hoor hem. Ja, ja. ik hoor hem niet. Wow, Lekker, ja, jij hè? hoort hem niet. Nee. Maar je krijgt er meteen zin van om te praten met die compressor. Ik heb of. altijd zin om te praten <laughs> met en zonder compressor. Maar nog meer, het is een soort foundation <laughs> voor je gezicht. Oh, dat is het, ja. ja. Dat maakt toch een beetje televisie van radio. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Maar goed, jij voelt je kaal en je zit daar nu zonder uh, die koptelefoon. Mm. Uh, even, want je gaat het glazen huis in. Voor die paar mensen die niet weten wat het is. Serious request. Uh, uh, het glazen huis. Glazen huis uh, Zevende doel... keer dit jaar? Zevende keer dit jaar. En uh, dat doen we elk jaar vlak voor de kerstperiode met 3FM uh, en het Rode Kruis samen. Gaan er drie dj's worden opgesloten in een, in een huis van glas. Midden op een plein ergens in Nederland. Meestal een studentenstad, hè? Meestal we proberen wel studentensteden uit te zoeken. Maar ja, goed, welke stad is bijna geen studentenstad? Nou, Amersfoort is bijvoorbeeld afgewezen. Ja, nou, maar is ook iets te klein misschien nog, maar dat kan nog komen. Um, en dan uh, proberen we. Er um, uh, wordt er 24 uur lang per dag radio gemaakt, zeven dagen in de week, um, door drie DJs en um, continu door camera's gevolgd. En de bedoeling is natuurlijk dat we zoveel mogelijk geld ophalen voor de Rode Kruis. Ja. En uh, het Rode Kruis heeft als doel gesteld dit jaar moeders die op de een of andere manier met uh, oorlog te maken hebben. Ja, ja. En ja. hoe dan verder? Ja, miljoenen moeders ter wereld. Uh, uh, uh, kijk, ik bedoel, het is, het is al erg uh, als je. Uh, uh, dat hun man is overleden. Het gaat, gaat over oorlogssituaties, mm -hmm. conflictgebieden. Vaak Afrika, maar ook Zuid-Amerika. Zuid um, uh, vader is dan uh, door de oorlog vermoord of verdwenen. Moeder staat er alleen voor. Ja, dat kan nog, dat is zwaar. Maar je hebt dan ook nog al die kinderen uh, waar je voor moet zorgen. Uh, Huisweg, vernield... Um, uh, geen inkomsten, geen werk, een plantage waar ze misschien van rond kwamen vernield en uh, ze moesten vluchten. En daarvoor zamelen uh, we dit jaar geld in. Nou, aanstaande zondag is het zover. Ja, dan ben je 's dus middags niet te horen, niet in je eigen show. Nee. Want nee. Uh, je, je moet jezelf dan klaarmaken voor de avond om acht uur. Dan nou begin jij te geneken, ja. ja. Ja, dat is het. Uh, dan ik kijk nogal. je ook niet aan, merk ik. Als het. Dat vind ik veel fijner eigenlijk ik... niet. Nou, dat heb ik op de radio ook niet. Als ik zelf dus interview. Dus als ik, als ik dan mensen... zie je de mensen niet. Ik zie niemand. Ik, uh, en de mensen bellen in via de, via de telefoon. En ik merk dat het heel veel fijner is om jou gewoon niet aan te kijken. Wat gebeurt er dan als je kijkt? Ik, ik ben juist heel erg geneigd om te zien wat die ik, ander doet. Ik, ik raak afgeleid. Ik ben bang dat ik als ik een verhaal vertel... Ja. dat ik dan ineens zo halverwege mijn verhaal zie van... oh, die ogen dwalen af. Ze vinden het niet meer interessant. En uh, eh... Ja. En, ja. ja. Hoor, <coughs> ja jouw ja. moeder is uh, psychotherapeut, hè? Ja. Ja, oh, okay. ja. Maar die gesprekken heb je allemaal alles gevoerd. Ja, nee, maar goed, ik, ik kan mezelf ook wel... Uh, maar in normale met situaties heb met... je hier geen last van. Ja, uh, ook zeker. Dan kijk je ook niemand nou, in. Nou, ik kijk mensen slecht aan, hoor. En ik weet al dat je op één bepaald punt moet focussen op de neus. Dat doe ik nu ook. Maar dan ga ik helemaal in mijn hoofd een verhaal maken over je neus. Ik denk goh, wat een ja, grappige neus. neus. En dan, dan ja. dwaal, ik, dwaal ik ook af. Groningse neus. Groningse neus, ja. Dus ik moet gewoon eigenlijk niemand aankijken. Oké, okay, doe dat dan maar niet. Ja. Kijk maar gewoon een heel andere kant ja. op. Dan loopt dit gesprek vast wel goed af. Um, uh, want je gaat dus aanstaan zondag is het zover. Ga je ja. dat glazen huis in? Uh, maar daarvoor, want het is nu geloof ik al weken geleden... dat Giel dat in de ochtendshow bekend maakte, wie erin ging. En nu moet je al opdraven voor allerlei interviews en, en uh, gesprekken. Toch? Je hebt mm -hmm. er nu al een hele ja, taak aan. Zeker, gaat achter elkaar door. Maar het is leuk ook hoor. Ja, vind je maar het dat, wel leuk? Ja, nee, dat is hartstikke leuk. Deze laatste week is gewoon heel druk. Want je zit en met al je interviews die je moet doen. Um, je uh, moest ook het bos in, wat was dat ook ah over? ja, och mijn god. Met een paar kinderen. Afgelopen woensdag uh, werd ik uit bed gebeld om kwart voor zeven door Giel. En hij zegt, je moet nu je bed uit, je mag je alleen aankleden. Verder moet je gewoon nu naar beneden. Beneden stond iemand aan de deur te bellen. Iemand met, met een auto. En ik kreeg een blinddoek om en we werden um, ontvoerd. S ochtends vroeg. Naar een, naar een bos toe. Ik wist niet waar het bos was. En ik werd midden in het bos gedumpt. En moet je voorstellen, woensdag was... Uh... Pardon. Ja, op de radio <laughs> doe ik dan gewoon... Uh, bij 3FM, maar hier kan dat niet. Hier niet. Nee, van dat niet. Nee, noem maar dat niet. Het was nou, het, het verschrikkelijke regen. En uh, daar, daar stond ik. En ik moest dan... Want het thema was natuurlijk dat wij gewoon dat... Heb uh... je niet een nieuwe film van Polanski al gezien? Nee, nee. Ja. Dan gaat, uh, Kate Winslet laat ook een boer. Oh, ja? goed, die moet je nog okay, even goed Dat ja. dacht ik opeens. En, euh, nou ja, goed, de, de, de, de, de, midden in het bos en we moesten maar zien uh, ons, ons zien te redden. Dus mm -hmm. ik, ik werd er alleen afgezet en ik kreeg drie kinderen mee. Er stonden ineens drie verkleumde middelbare scholieren van een jaartje of 13, 14. En die moest ik onder mijn hoede nemen. Want we, eigenlijk symboliseerden wij natuurlijk die moeders in, uh, in oorlogsgebieden. Mm -hmm. En in een stromende regen moesten we maar zien waar we het dichtstbijzijnde dorp was. En dan symboliseer je die moeders in ja. oorlogsgebied. Precies. Dit is al een ja. randje, vind je ook niet? Wat bedoel je ermee? Nou ja, het is natuurlijk toch wel een beetje merkwaardig. Ik heb jou trouwens ook met die kinderwagen. Dat was bij een nou ja. vorige sessie. Dat je dan ook het lot van de vluchteling nabootst. Mm -hmm. Kind in een kinderwagen van Malmö naar Amsterdam. Ja, ja. Dat is dan de vluchtroute. Ja. Het, is, um, nou ja, het is ook een beetje showmaken van de ellende van anderen. Nee, ik weet niet zozeer of het show maken is. Het is meer, um, je moet dat doen. Kijk, uh, ik, zeg, ik heb jou net verteld over, over, over die moeders in het in oorlogsgebied. Mm -hmm. Ik durf te wedden dat de helft van de luisteraars net uh, misschien wel meer... eventjes met hun gedachten weg waren die het niet zo interesseerden. Het zijn van die verhalen, daar word je op een gegeven moment hè, een num voor. Hoe heet dat? Murf. Uh, murf van. Dus mm -hmm. dan denk ik denk, ja, dat interesseert me niet zo. Dus je moet kosten wat het kost. Elke keer uitleggen wat het doel is. En, en ja, op wat voor manier we dat dan doen. Ja, ik vond dat wel een hele goede manier, hoor. En daarbij was trouwens ook, het was, het was een soort dubbel doel, we moesten ook um, de start van een kom-in-actiedag, dus we moesten ook laten zien hoe makkelijk het eigenlijk is om langs de deuren te gaan om geld in te zamelen voor Serious Request. Want dat moeten de luisteraars natuurlijk ook doen, of iedereen in Nederland straks. Ja, is de bedoeling. Is de bedoeling, ja. ja dat koekjes bakken, we... ja. zingen, uh, scoreswedstrijden houden, nou dat soort dingen. Ja, ja, en dat gaat dan gebeuren en dan komt er ontzettend veel geld binnen en... Uh, ja dan is iedereen heel tevreden en blij. Ja. En ieder jaar is het meer. Hè? Ieder jaar is het... Ieder jaar is het genoeg, meer. Vreemd dat genoeg. Het nou, is heel raar. Het kant... zal toch gebeuren dat net dit jaar... Ja, maar Daar ben ik natuurlijk ook bang voor. Dat ook al... Ik heb me hier ook nooit voor... Het is dus dit jaar voor het eerst dat ik me daarvoor opgegeven. Ik ben altijd bang dat net mijn jaar is... dat er een grote bomexplosie is ergens. Of dat er, of dat er iets misgaat. En, uh... Maar ik denk het niet. Ik denk dat het een, een angst is die, die irreëel is. Ik denk ook dit jaar dat we weer heel veel geld in gaan zamelen. Goed, veel interviews in aanloop van de grote dag. Aanstaande zondagmorgenavond zeg ik nu alvast... Je trouwens, ook bij onze collega's oh. en jouw uh, ex-collega's. Ja. Nou, het zijn nog steeds je collega's. Ja, ja. Want BNN, BNN Today. Morgen bij Willemijn Veenhoof. Op deze zender ook, op Radio 1. En dan meld ik nu even dat de uh, luisteraars zich met de uitzending uh, kunnen bemoeien. Ah, leuk. Kunnen commentaar leveren, ja. vragen stellen aan Timo Perlin. En uh, een beetje extra open radio. Ja, wat jij dus het. iedere zaterdag en uh, zondag doet, doen wij nu ook. Nou, kom allemaal naar dit keer onze website radiokunsthof.nl. En die tegel ligt er, hè? Ik zie hem. Beschrijf hem. NTR brengt cultuur. Elke dag.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 Wat zeggen ze nou allemaal achter het glas? Ik, ik hoor het niet. Kondig jij me even af. Uh, Gotje, uh, was dit. komt uit, uh, uit België oorspronkelijk. Uh, is verhuisd naar uh, Australië. Dus hij kan ook, maar nog moeilijk Nederlands. Met echt zo'n zo heel raar accent heeft hij nu als hij normaal praat in het Nederlands. Een beetje Vlaams-Australisch accent. Uh, met de zangeres, Kimbra. Somebody en wat jou betreft is dit het mooiste, beste liedje van 2011? Nou, eh? ik heb dat voor de VPRO-Song van het jaar. Wat ze elk jaar doen, heb ik, heb ik dat opgegeven, zo'n lijstje. Um, uh, het is... Hij hoort, hij zit in mijn top 5 van de leukste radioliedjes. Oh, van, dat uh, maakt nog uit. Maakt een enorm verschil. Ja. Want je hebt radioliedjes. En je, en je hebt liedjes die je zelf thuis luistert. Die onmogelijk zijn om te draaien bij de, bij, uh, op, op de radio. Omdat je dan mensen ermee wegjaagt, misschien. Of, uh... ja, wat interessant. Ja. Dus je ja. draait thuis zelf heel andere muziek N dan. Nee, nee, radio. is zeker overlap hoor. Er zit zeker overlap in. Uh, maar dat is toch wel heel anders. Ja, er zitten wel hele grote. Waarom is dit nou echt een radioliedje dan? Um, dit is, dit is een van de mooiste radioliedjes die er, die er zijn geweest de afgelopen jaar. Um, het is niet al te moeilijk. Hè? Het is, eigenlijk is het best wel een... Je hoort een beetje Sting erin ook nog, hè? maar het is het niet. Ja, het is een beetje zo op de achtergrond aanwezig. Maar... Ja, maar dat is omdat je niet te goed hebt geluisterd. Omdat je met oh, okay. mij aan het praten was oh, okay. uh, net. Maar als je okay. goed hebt geluisterd, is het een prachtig nummer. Hmm. Um, nou, ik denk waarom het... Ik, niet meer, ik heb hem al zo vaak gedraaid op de radio. Op een gegeven moment slijt dat, dan wordt het gewoon een mooi nummer. Dan wordt het niet meer iets wat je echt thuis op gaat zetten. Ik denk dat dat het is. Hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Zo heb je er de handig uitgekletst. Diepe <laughs> Perlin. 35 jaar ben je nu. Je hebt een degelijke studie gevolgd. Namelijk school journalistiek in ja. Utrecht. Nou ja, degelijk. Tot je derde in Groningen gewoond. Daarna in Assen, uh, Zuid-Afrika. En uiteindelijk geëindigd in Zaltbommel. Waar jouw liefde voor de radio ontstond. Ja, ja dat was al wat bij de eerder. Lokale maar daar hebben we de eerste stappen gezet. Want toen was ik pas 16 kon ik bij de lokale zender. Ja. Transmedia? Op, transmedia. <laughs> de favoriet van het rivierengebied. Tchou-tchou. <laughs> Dat was een effectje dan. Ja, ja en ja, ja. dat was geloof ja. ik in de achtertuinen. Uh, nou, de, de studio zat in de achtertuin, maar het had net zo goed ook in de achtertuin kunnen worden uitgezonden, want daar luistert natuurlijk helemaal niemand naar. Hoeveel mensen luisteren dan? Nou, zo weinig. Ik denk een, uh, 20 mensen, 30 mensen, misschien echt niet meer. En het bizarre is, je hebt het nu nog steeds hoor. Uh, maar zeker in de jaren 80, 90 had gewoon elk klein dorp een lokale radiozender. Want dat, dat vond de gemeenteraad dat dan interessant was. Maar dat is me toch een verliesgevende business. business geworden. Want ook ja, er luisterde ook gewoon helemaal niemand. Maar het is wel perfect geworden voor grote zenders als 3FM. Want we, hebben, we hadden wel een soort van kweekvijverde Ja, jongens Want en meisjes. Een paar van zijn. die jongens en meisjes Zeker. zijn omhoog gepot. En daarvan ben jij er dan één. Het ja. duurde even. Ja. Maar hij zit daar dan nu dus toch? En. Uh, uh, en dan is nu, ja, eigenlijk is dit wel de grootste eer die je ten deel kan vallen... Hè? dat je daar in dat glazen huis mag. Of mogen we het niet zo zien? Ja, ja nou, dat, dat is het. Dat is, uh, ja. Um, uh, Zondag, nog even. Want voor ja. de mensen die later zijn ingestart... Uh, samen met Gerard Ekdom en uh, Koen Zijnenberg ga je in dat glazen huis voor a Serious Request... Vertel even hoe het werkt, want dat is me eigenlijk nog steeds niet helemaal duidelijk. Wie mag erin en hoe, hoe gaat dat? Want het is blind loogjes trekken, maar Blindlo ook niet ja. helemaal. Nou, ten eerste moet je jezelf natuurlijk wel ervoor aanmelden. Je moet je opgeven uh, daarvoor. Dus elk jaar geven we heel veel dj's van Hoeveel de Hoeveel geven van ze van drie, Geen idee. Dat, iedereen had het altijd geheim. En als je uiteindelijk niet wordt uitgekozen door de zendermanager... dan zegt iedereen altijd van of je voelt een beetje dat jij het niet geworden. Dan zeg je, ah ja, ik heb hem niet aangemeld Oh, dit jaar. wat dus slim, het is een nee. hele, ja, we weten het van, van elkaar ook niet. Het is natuurlijk echt een erebaantje... En um, ja, dat kan je heel veel uh, gezichtsverlies opleveren... als je er niet inzet, aan de andere kant ook weer niet. Dus hoor, je had het zijn... ook aan niemand verteld dat je dit jaar wel had opgegeven? Nee, aan, aan heel weinig mensen. Ja. ja, aan heel weinig mensen. Maar goed, ik bedoel, er zijn genoeg leuke baantjes om het glazen huis heen. hoor. Ook. Waarom durfde je het eerst niet? Of was het geen kwestie van durven? Nou, ik ben, ik ben echt een diesel met, uh, uh, met op de radio. Maar ook in bij, uh, als ik gewoon bij mensen kom... Um, ik kijk altijd eerst even rustig en dan voel ik me uh, zeker genoeg om iets te zeggen. En daarna voel ik me zeker genoeg om een grapje te maken. Uh, en in het glazen huis heb je vijf dagen de tijd om uh, mooie radio neer te zetten. En dat is voor mij, was al, dat gewoon altijd te weinig. Dat je één dag wennen, twee dagen uh, een soort depressie dat ik het allemaal niet kan. Derde dag ga, nou ja, misschien bij de vijfde dag kan ik het een beetje. Wacht, hé, hoe je jezelf nu schet als een soort wrak, een psychologisch <lacht> nee, wrak tot het glazen. Nee, ja, dat is, dat is nou, stup. maar dat is best moeilijk. Nee, maar wat is, een distjokje. Natuurlijk... Ja. De meeste mensen hebben daarvan het beeld van iemand die, die daar achter zo'n microfoon plaatsneemt ja. en dan blurp, komt het er allemaal? Ja. Zomaar uit het niets. In jouw geval is dat dus helemaal niet... Aan de hand nee nee nou ja en het verschil is we zitten hier we zitten hier in een kelder en daar, daar in een kelder daar is, is wel zit nee joh ons. we zitten we, die, zitten we, we zijn de de er boven en boven gelopen ziet uit een kelder <laughs> en daar word je zeven dagen lang gevolgd door camera's heel nederland kijkt naar je je bent zeg maar het het het nou ja heel, heel heel nederland ziet je mm -hmm. dat vind ik eng um, is dat tijd voor ja, transformatie ja. of niet? Oh, nee, zes voor Nee, allemaal. maar dat vind je eng. Dat kan ik me trouwens overigens heel goed voorstellen. Het was het ja. alleen maar omdat je in een glazen hok zit. Ja. en daar allemaal studenten omheen uh, hangen en kijken. en daarbij inderdaad al die camera's die bovenop je staan. Maar er is iets anders. Daar begroei je net mee. Van, ja. <laughs> het, het, ik moet even op gang komen, want ik vind het uh, eng. Ja om zomaar dingen te gaan zeggen. En ik wil er zeker van zijn dat wat ik zeg de moeite waard is ja. om te zeggen. Ja, klopt. Dat is vrij ongebruikelijk voor een disjockey. Ja. Ja. Zo'n stilte. Ja, ja, ja. ja, ja. Goed. <laughs> we draaien weinig praat in dit programma, zeg. Ehm... <laughs> um, Nee, ja goed. Ik het ook niet, we kunnen ook niet we, we die moeilijker maken dan het is. Maar ik vind het gewoon altijd gewoon lastig. Gewoon Net zoals nu. Ik krijg, ik, dan moet je een vraag beantwoorden. En denk je, jezus, hoe zal ik deze vraag nou beantwoorden? Dan ga ik allemaal scenario's in mijn hoofd bedenken. Ik denk wat is het leukste antwoord? Het leukste of antwoord? Of wat is het beste antwoord? Het hoeft niet allemaal leuk te zijn. Nee, maar ja. ja. Dat denk ik natuurlijk wel. Ja, dat het leuk moet zijn. Ja. ja. ja. ja. Waarom nu wel? Is dan de volgende vraag. Waarom dacht je, oké, okay, nu is ik... Timo Perlin, er klaar voor? Nou, omdat Waarom we ben. nu wel... kijk, we, we hebben, ik, ik presteer een weekendprogramma samen met, met Ramel, mijn, mijn co-host, en uh, uh, dat doen we nu al vier jaar, en dat is eigenlijk nu zo'n succes geworden, en ik ben daar nu zo zeker in. Uh, we hebben zo'n goed Goed, ik voor van mezelf. We hebben zo'n goed programma neergezet. Ja, het is gewoon de show van het weekend. Van het weekend. Waar iedereen dus een goed gevoel nou... van krijgt. Het is een ontzettend leuk programma. Ja. Tussen twaalf en drie. Precies, Op alleen maar heel veel zonde. luisteraars die het verhaal vertellen. Hoeveel, ik, hoeveel, ik, hoeveel ik, mensen luisteren dan? Het geen idee, een paar honderdduizend of zo, denk ik. Weet ik, je ik niet dat precies? weet je nooit goed bij radio, want dat wordt één keer de maand gemeten. Dan moeten mensen, het moeten ja, is bizar hoe dat met radio gebeurt, moeten mensen een, een, een, een, een, een logboekje invullen thuis, mm -hmm. s'avonds aan het eind van de dag, en dan moeten ze zeggen wat ze allemaal hebben geluisterd. Dus, ja, dus je zegt jaren twintig. Bij tv, dan registreert de tv gewoon wat je kijkt. Ja, ja. Dat neem je uh, dus niet helemaal serieus. Nou, ik neem het wel maar serieus. Maar het is behoorlijk hoog. Marktaandeel is heel hoog van 3FM. We zijn de tweede zender van Nederland. En, uh, uh, maar dat wordt één keer per maand gemeten. Dus een paar honderdduizend mensen luisteren. En, ehm... Uh, uh, wat was de vraag? Nou ga je, ja, precies. Ik wou net zeggen, dan nou ga je me niet weer vragen. Wat, wat was, was de, de vraag? vraag? Dat weet ik niet meer. Oh ja, oké. Okay. Waarom nu wel? Waarom nu wel, inderdaad? Ehm... Uh, nou, het gaat goed met het programma, ja. en, uh, dus ik ben zeker genoeg voor het, voor, het, voor het glazen. Ja, je vindt dat je er nu klaar voor bent, dat, dat ja. je goed genoeg bent en, uh, en zeker genoeg over jezelf. Nou ga je dus met die twee anderen, hè? En dan gaan we even karakterschets doen. Ja. Gerard Ekdom, Koen Zwijnenberg, voor de mensen die niet zo heel vaak naar Radio 3 luisteren. Um, Ekdom is de grote sfeermaak. Ja, de clown. De clown. Ja. Koen Zwijnenberg is is uh, de regisseur in zijn programma. Hij presenteert het programma samen met, uh, met Sander Lantinga... smiddags op 3FM. Van Koen is Sander, Sander echt een geweldig programma. Hij is de regisseur, Sander Lantinga is dan weer de clown. Mm -hmm. uh, dus, um, de verstandige Hij is wel de jonge, jonge hond. Hij jong I hoeveel ja, jonger is die? Ik denk een paar jaar jonger. Uh, oh. uh, ik schat uh, 1, 30 of zo of 1, 31. Um, verstandige jongen, slimme jongen dat is hij. Ja, en dan komt daar onze Timor Perling. Ja. ja. Wat hebben we daarbij nodig? We hebben dus een grote sfeermaker, clown. We hebben de regisseur, oh. jonge hond, verstandige jongen, zeg jij ook. Ja. En, en wat kan jij hierin betekenen? Ik hoop dat ik um, erin kan betekenen dat we iets meer... Um, nou, niet iets meer. Uh, ik hoop dat, we, uh, uh, dat ik de luisteraar er meer kan bij betrekken. Kijk, ik hou altijd van, van luisteraarsradio. Mijn hele programma bestaat uit... Radio met luisteraars. Ik hou er niet van zelf maar aan het woord te zijn. Ik vind het wel fijn om die luisteraars te voeden. En ik kies die luisteraars natuurlijk precies zo uit dat ze precies zeggen wat ik eigenlijk denk. Want het zit gewoon ook een hele productie achter. Mm -hmm. um, uh, dus ik ben de regisseur. En uh, um, uh, dat vind ik zou ik prettig vinden. Dat wil ik wel wat, wat meer in het glazen huis gooien. Dus iets minder um, uh, DJ wat ik dan ben en iets meer uh, Nederland. Ja, ja. Ja, het heet niet voor niks open radio, jouw ja. show. Het gaat dus echt om... De hoofdrol is voor de luisteraar en niet voor... Uh, de disjockey mm. in jouw geval. Natuurlijk speelt hij enorm uh, rol. Ja, ja, ik stuur natuurlijk. Uh, Jij ja. ja, stuurt. Eigenlijk... Bovendien neem je de gesprekjes op. Wat ik trouwens ook nooit heb geweten, maar dat nee, doe je. Ja, nou, sommige vallen, in sommige gevallen doen we ja. dat. Ja, ja, ja. En, uh, en dat doe je bij die webcam nog wel een beetje zo je hand voor je hand. <laughs> alsof, alsof het gesprek gewoon doorgaat. Alsof het live is. Ja, heb je dat het gezien? Verdomme. Ja, ja, ja, ja, ja. Shit. Maar goed, ik heb er natuurlijk verstand van. Oh ja, je nee, hebt er naar gekeken. Iedereen, ja. ja. En, um, maar jij bent ook wel een beetje de disjockey met uh, diepgang, of beledig ik je dan? Nee, uh, ja. Diepgang. Nou ja. Jij hebt bijvoorbeeld ja. nog wel eens een dansvoorstelling gezien, waar je ja. Meld je dan zo even tussen neus en lippen hoor. <laughs> ja. Ja, en dat vind ik dan ook wel leuk. Of je nou, maar doet een kijk, wetenschapsquiz. Maar dat vind ik dan wel het leuke aan het programma. Wat wij doen is, uh, uh, en zeker op, op, op 3FM, uh, uh, ik hou van allebei. Dus ik vind het leuk als ik dat... Want ik ben ook hypercommercieel, tegelijkertijd. Ik vind het heerlijk om, om echt volgens marketingprincipes... naar mijn programma te kijken. En hoe we het meeste luisteraars kunnen krijgen. Snel praten. En tegelijkertijd vind ik het heerlijk om ook die andere kant... dus iets meer ja, de diepgang, inderdaad, als je het dan zo wil noemen. <lacht> en om die twee te combineren. En als dat lukt, um, dan heb je gewoon echt bijna een soort... de wereld draait door, maar dan, maar dan op de radio. Ja. En uh, nou, dat is wel een beetje mijn ambitie in het programma inderdaad. Ja, ja. Om af en toe ook gewoon eens een... Dansvoorstelling doorheen te doen. Maar dan wel op een net wel een leuke manier. <laughs> en die wetenschapsquiz die jullie dan thuis. Ja, uh... nou ja, die heb ik dan net de vorige avond. Heb ik natuurlijk met de hele familie aan tafel gedaan. En dan kwam ik er niet uit. En denk, ja, maar dit is toch leuk om gewoon met de luisteraars te bespreken. En je bent begonnen bij Jorin. Dus wat dat betreft klopt dat ook wel. Hè? Dat is een keiharde hit ja, ja, ja, ja, ik ben begonnen bij de commerciële radio. Dat heeft me ook gevormd. Dus ik, ik weet precies wat de trucjes zijn. Hoe lang ik moet praten. Um, um, uh, hoe je. Uh, Nee ja, en dat zit dus een... zo in je systeem dat je daar nu ook mee bezig bent. Van, oh, dit verhaal nu dwalen ze af. Als ze met, met jou aan praten, ja, ja, ja, ja, ja. Nee, alleen maar. Nee, dat is verschrikkelijk. Alleen maar. Ja, ja, ja. ja. Dat is verkeersinformatie. Is er verkeersinformatie? Wie zal er zitten? Jij ja. ja Kees En de file die staat nog op de A30, Ede richting Barneveld. De nasleep van het ernstige ongeluk van vanmiddag. Er staat nog drie kilometer bij de afrit Scherpenzeel. Alle rijstroken zijn weer open. NTR brengt cultuur. Elke dag. Sorry, het mooie, wat het mooie per... aan jullie file lezers is... Uh, ja. Nou, eigenlijk niet mooi, maar het zijn dezelfde file-lezers die wij hebben. Maar ja. bij ons zijn dat echt helden. Hier is het een hinderlijke onderbreking in het programma, merk ik altijd een beetje. Maar, maar bij, vind jij dat? Ons ja, maar dat is inderdaad nee, een we, kwestie, hè? We, we maken ze groot bij ons. Ja. Wist jij bij ja. bijvoorbeeld dat Kees Kwaks stiekem... Jij weet dat dit Kees Kroks naakt door het huis loopt. Ja, dat weten wij natuurlijk, dat soort dingen. Het zijn maar dat onderwijls. wil ik helemaal niet weten. Nee, dat is waar, ja, misschien. Op Crocs? Ja, ja, dat Naak door het ik dan huis? Zo. Ja, het schijnt zo. ik zo. Is hij er nog, Kees? Of is hij al weg? Nee, Kees uh, is, is al, al weg. weg, ja. En dit was Kees Kwaks, hè? En dit was Kees Kwaks, ja En denk niet ik. René Pacet. Nou, René Pacet zeker niet. Jij ja, begint te twijfelen Nee, nee René Pacet heeft een veel Haagse uh, ja. uh, uh, en jongere stem. Ja. Het Kan ook Edwin Gerdes zijn hoor, maar ik denk Kees Kwak. Oh, nou, we zullen vast nog achterkomen. En Helene de geest is gestopt, hè? Ja, dat is jammer. Was onze favoriete fileleester. En waarom Wat een is ze gestopt? Nou, dat, nou, ik. Ik kan daar niet mijn vinger op leggen. Maar er is, ja, dat weet ik niet. Ik denk dat ze, nee, geen idee. Hm. Maar we vonden het verschrikkelijk bij 3FM allemaal. Hey, ik wil even Goh. een fragment laten horen. Voor mensen die nog nooit jou hebben gehoord ja. op Radio 3. Want die zijn er natuurlijk ook. Er zijn ook mensen die gewoon alleen maar naar Radio ja. 1 of Radio 2 luisteren. Gaan we naar, een, een, een, je hebt twee vaste rubrieken. En uh, welke zullen we eerst laten horen? Fleurtjes Stijf of uh, Mama Appelsap? Nou, laten we beginnen met de Mama Appelsap. Dan weet, dat weet ook iedereen. Want dat... Nee, dat weet helemaal nee, niet Nee, maar iedereen. dan weet iedereen een beetje welk programma dat is. De Mama Appelsap is dat ding dat je um, in uh, Engelstalige liedjes ineens een Nederlands woord of een hele Nederlandse zin hoort. Ja. En dat kan heel belachelijk worden op een gegeven moment. Uh, en en die, krijgen, die, krijg ik altijd, die rubriek hebben wij verzonnen in ons programma uh, op 3FM. En uh, die krijgen we aangereikt van luisteraars. Dus die horen iets geks in een plaat. En dan gaan wij die plaat even terugdraaien. En nou ja, verrek, wat zegt hij nou? Ja, en mama appelsap, Michael Jackson. Ja, kan je nou, het, kan jij het zo nazingen? Ja, maar dat is eigenlijk de slechtste appelsap die er is hoor. De, de, de, de, de, de, de plaat waarna, waar de titel is ontleend. Dat is uh, mama say mama mama appelsap. Mama say mama sama oh, appelsap. Je kan het wel, ja. Nou, ja, maar ja, het, ja. dat is eigenlijk niet eens een hele goede appelsap. En uh, Fleurtje Stijf, Ja. Om kwart voor één. Ja. En waarom niet kwart voor vijf? Ja, dat was vroeger kwart voor vijf. Maar toen deden we nog, uh, hadden we smiddags een programma. En nu gingen we naar de, de, de, de vroege middag. En toen dacht ik, dat moet niet veranderen. Want dat is, dat is raar. Dan gaan mensen vragen, huh, waarom rijmt dat niet? En dan denk ik, ja, dat is precies weer dat dingetje ja, wat ja, je ja, nodig ja, moet ja. hebben. Ja, maar het is Engels, toch? Wat? Nou, is, Jullie hebben het toch van de Engelse zender? Flirty um, at 90. Ja, dat is uh, ooit één um, zomer lang op een Engelse zender uh, uh, uh, uitgezonden. Uh, in Londen ergens. En toen dacht ik: Dit is grappig, hier moeten we wat. Dat doen. heb jij toen gehoord. Ja, ja. Gaan we luisteren naar? Ja, we gaan nu luisteren. Oh ja, leuk. Nee, niet daarna. Oh. Naar jou natuurlijk. Ja, natuurlijk. Mama Appelsap. Oké. Okay. Hey Timo, ik wil graag die kaart van Mama Appelsap horen. Huh? Mama Appelsap. Mama Appelsap. Mama Appelsap. Weer zin in. Ik heb er heel veel zin in. Wow. Hey, we gaan naar Helmond toe, daar is 18 jaar. Jeroen. Hallo Jeroen, je bent 18 hey. jaar. Dat klopt. Ja, dat klopt. Je, bent, uh, je woont in Helmond. Nee, dat is niet. Ik heb Precies. Wat doe je dan in Helmond? Pablo. <lacht> en klopt oh. het dat je Ajax-fan bent? Eh, uh, nou, nee, uh, waarvan? Oké. Okay, uh, dacht... Wat is dat? Ja, Feyenoord-fan, hij is zelf <laughs> ja. Feyenoord-fan, zie ik hier staan. Ja. En hey, je hebt een uh, appelsapje gevonden in... Uh, Danza Kuduro. Hoe oh, oh, oh, ging die ook alweer? Danza Kuduro. Dank je wel. En het valt een beetje op zijn plaats nu we uh, jouw mama afstapje binnenkrijgen, uh, Jeroen. Ja, inderdaad. Nu ik het zo lees. Want ik had dus ook al een mailtje gehad, er zat natuurlijk, uh, Ein Reich zit erin. Oh ja. Adolf Hitler die dat ineens roept, dat natuurlijk schandalig is, mijn Joodse hartje wordt steeds <lacht> kleiner en kleiner. Hier kan ik het <lacht> goed tegen. En Owen had deze week al gemaild, er zit niet eens alleen Ein Reich in, maar hij zingt ook nog daarvoor nog, Joden Kom. Nee. nee. Joden Kom, Ein Reich, nee. niet meer luisteren. Oh. Ik denk, nou, wie, welke zieke geest verzint dit? Ja, ja is... Lucienzo en Donomar. Ja, en een Feyenoord-fan. Ja ja, ja, ja, eigenlijk wel, ja. ja eigenlijk, want, wat, uh, wat, wat zingt hij? Nog meer? I love I love Feyenoord! I love Feyenoord! O -ie, o -ie, o -ie. I love Feyenoord wat <hijen> <Je hijen> in je hoofd? Ik ook een beetje. <hijen> <meen. hijen> ja, wat gebeurt er als je het nu uit de context hoort? <hijen> nou, ik moest, nee, ah, ja, nu, moest nu, heel ik hard lachen. Was, ik moest net wel een beetje hard lachen, maar dat was vooral om, om Ramel. Mijn, uh, mijn maat in de uitzending, dus dat ja. is mijn, mijn co-host, die is zo grappig. En dus daar moest ik vooral om lachen. En naar mezelf hoor ik alleen maar: oh man, doe even rustig, chill, niet zo hard praten. Jouw Joodse hart, je gaat behoorlijk te keer. <junior> <chapter> <hypotheses> ja, dat moest ik dan even zeggen natuurlijk. Dat ja, was nou ja, dat was als iemand zegt... Uh, als we een mama appelsap hebben met eindreig... Dan moet je dat natuurlijk eventjes zo... Uh, oh, maar ik ben joods hoor, dus dan mag het. Net zoals dat dikke mensen grappen mogen maken over andere dikke mensen. en zo Dan mag het. Tambéms. Dan mag het ineens. Ja, ja, ja. ja, ja. ja wat, wat ja, dat natuurlijk nergens op slaat, maar... Gebruik je hem vaker? Welke? Ik bedoel, dat je dat even noemt tussendoor. Als het, uh, nee, ik heb, uh, nee, ik gebruik hem nooit. Ik, ik heb heel veel gestotterd. We hebben bijvoorbeeld nu een, een stotterquiz ook... Uh, over mensen beledigen gesproken. Uh, dat, heet, dat Die rubriek heet help de stotteraar. En dan kunnen mensen prijzen winnen... en dan laten wij ze een fragmentje horen... uit een, uh, uit een televisieprogramma waar een stotteraar in zit... die dan zegt... Uh, ja, en toen ben ik nog naar de... K k k k k k. en dan zetten we hem daar stop... En dan moet je raden wat het... Uh, uh, nee, moet je niet raden, dan moet je ze helpen natuurlijk. Je moet stotraars altijd een beetje helpen natuurlijk. Toch thuis. niet, juist? Ja, maar dat is juist een grap ja. natuurlijk. Dat ik, dan juist, ik word altijd zo moe van dat mensen altijd dan zo... met een vrome gezicht gaan zeggen... Ik vind het lekker om juist de andere kant te pakken. Ja. Uh, af, hè? Dus dan krijgen we dus heel veel boze berichten, reacties op binnen. En dan kan ik natuurlijk zeggen, ja, maar ho, ik ben zelf een enorme stotteraar geweest vroeger. En nog steeds nu af en toe als het niet lekker gaat. Ja. Maar dat, dat gebruik ik dan ook weer niet, want dan vind ik dat ook wel. Heb je echt erg gestoord? Nou, ja, van een beetje. Nee, wel, wel, een periode wel flink. Maar niet zo heel erg als de mensen die we uitlachen op de zender hoor. Nee, klopt. En wanneer? Middelbare school, lagere school? Uh, middelbare school, denk ik. En lagere school ook, ja. Ja. En hoe ben je er afgekomen? Weet ik niet. Het is dit het automatisch gegaan? Geen idee. Uh, ik denk er gewoon zeker aan. volgens mij was dat gedurende puberteit vooral ook. Dus Dat je heel onzeker bent. En, dat en, ben ik en maar was goed. je toen al in bommel bij Transmedia in de weer? Bij de lokale. Ja, zender. maar het was ook niet altijd hoor. Het was als ik voor een groep of, of als ik. Hè, we hadden een vergadering bijvoorbeeld, ik zeg maar wat. En er staan zes mensen. En ik wil mijn punt maken. En ik wilde mijn punt maken. En dan, dan ging ik stotten. Hm. Dus op dat soort momenten. Nee, zo'n zware stotter was ik eigenlijk ook niet. Nog even, hè? want je zegt net... Uh, uh, uh, over die stotteraars, dan nou klinkt het net alsof het afzeikradio is. Dat ja. is het juist helemaal niet, hè, vind ik. Nee, maar... Het... Jullie maken eigenlijk veel goed ra ja. uh, radio. Maar we krijgen wel heel veel sms'jes altijd binnen van... wat zijn jullie toch een klootzakken? Vooral over die stotteraars bijvoorbeeld dan worden mensen heel boos. En je moet stotteraars juist niet helpen. Wat zijn jullie nou helemaal getikt? Je moet ze juist laten uitpraten. En dan denk ik altijd, ja, dat is leuk. Dat is kost, hm. denk ik dan. Want dan krijgen we ook een mailtje van de Nederlandse Stottervereniging en die zegt oh wel een leuk item heb je toch ja ja en dat vind ik dan gewoon leuk want vanochtend hoorde ik bijvoorbeeld Giel met Mart Smeets. heb je het ook gehoord nee dat uh, fragment heb ik gemist nee ik hoorde wel uh, dat het interessant was ja ik weet niet wat ja was. Uh, nou ja mannen die elkaar de maat nemen en uh, en, en Giel die um, echt enorm loopt te stangen en toen bedacht ik ik was natuurlijk met jou in de weer van dat zou hij nou nooit doen Timo Perlin Stangen niet? Jawel, wel stangen, maar niet zo heel naar doen. Hoor. Nee, nee, daar hou ik. Nee, nee, nee. Nou, ik wil mijn eigen stangen als naar. het grappig is. Ja, nee, maar, en ik heb altijd heel veel spijt meteen. even, jij hoor. bent op je eigen manier wel naar, zeg je. Oh, ja, nou ja, goed. Uh, nee, spijt. Ik, um, ja, ik hou er toch niet van om mensen in de zeik te zetten. Tenzij ze zelf om vragen, natuurlijk. Dan vind ik het heerlijk. Ehm. Um, ja, we kunnen even een, een stangmoment laten horen. Oh ja, ja. Een hele leuke ja. vind ik zelf. Die van de, het callcenter, meisje. Precies, die je, vragen erom. Ja, ja je hebt dat zelf zijn... in een callcenter gewerkt. Ja. Ik weet niet, zit dat in? Oh, we kunnen het gewoon laten ja, horen. Dat ja. zijn, moet ik het nog even vanaf zeggen? Nee, nee, nee komt. Okay. Je leidt het zelf ja. in. Telefonische verkopers. Dat zijn de allerergste van de allerergste Nederland, Ramon. Van die mensen die je opbellen. En voordat je het weet, heb je, hebben ze je erin geluld. En dan zit je vast aan een of ander abonnement... Wat je niet wil voor een veel te hoge prijs. Radar, weet je, en al die andere consumentenrubrieken die zitten er helemaal vol mee. Want die zijn in Nederland zoveel mensen al opgelicht via de, via de telefoon. Ja. Dat is echt om je te schamen ervoor. Ik ben zelf zo'n telefonisch verkoper geweest. Je ja. ja, maar echt, je verandert dan, als je erachter zit, achter die telefoon, van ja. die ineens van een, van, van, een, van een aardig lief persoon in een soort niks en niemand ontziend monster. Een verkoopmonster. Ga Gaan je gaat over lijken. Je moet je deadlines halen natuurlijk. Ja, ja precies. Je. Target. Ja. Tijd om ze terug te pakken. Mag dat? Ja, dat mag. Is het lief? Nee, dat is het niet. Luister naar wat er gisteren gebeurde toen ik werd gebeld door iemand van Lotto Weekend Miljonairs. Ik heb ze gevraagd om me vijf minuten later even terug te bellen op een ander nummer. En dat was het nummer van de studio. Hallo? Hallo? Hallo? Met wie spreek ik? Met, van Lotto Weekend Miljonairs weer. Oh hallo. Dag. Ga ik me nu vertellen hoe ik aan uw nummer kom meneer en waarom ik u bel? Alleen ja. wil ik u wel vragen of u het programma kent, want dan zit ik hier voor Jan Boel te praten. Ja, natuurlijk. Kent u de dat zelf ook? Ja. Hallo? Ja. Meneer? Ja. Ja. Meneer, gaat het goed? Dat was een verschrikkelijk mens. Dus, dus, ja, maar, maar je hebt het <laughs> zelf ook gedaan. Ja, ja. Ja. ja. Um, Hoe lang heb je dat volgehouden, trouwens? Nee, ik heb het al een paar jaar gedaan. Dus dat verdiende heel goed. En dat was precies 15 jaar geleden. Dus um, um, dat is nu. Lopen al die pensioenplannen van die mensen af. Waar ik ze in heb, uh, heb ingeluld. En um, de, of dat is vorig jaar gebeurd, net tijdens de crisis. Heb je enig idee dus, hoeveel mensen je daarin geluld hebt? Uh, nou, ik kreeg een bonus als ik er vijf had op een avond. Vijf afspraken hè, met, met de hypotheekadviseur mm -hmm. of sorry, met de spaaradviseur. Mm -hmm. um, dus, nou ja, ik denk dat ik uh, ongeveer bij uh, een paar honderd mensen... een hypotheekadviseur heb laten langskomen. Daar zullen we wel een, nou ja, misschien een stuk of vijftig of zo, honderd. Ja, valt wel mee, maar die hebben wel flink wat spaargeld erin ja. gestopt. Ja. Ja. ja. En heb je daar dan spijt van? Ja, niet echt, hè? Nee, niet zo heel erg. Ja, nee, Ik heb je. zelf ook een verschrikkelijke hypotheek genomen... waarvan ik denk, hoe kon ik zo stom zijn? Ja, nee. En, en, en nu moet je dat huis ook verkopen... waar je trouwens ook <laughs> nog een onderwerp van hebt gemaakt. Hoe zit dat eigenlijk, de mystificatie rondom uh, de DJ? Want uh, je praat er niet al te veel over... dat je bijvoorbeeld een dochter hebt van drieënhalf, uh, uh, uh. uh, een vrouw... Heb je een vrouw? Ik heb een vriendin. Een vriendin? Die gebruik ik wel, want dat, dat is soms... Ja, een uh, als, beetje zo, af en toe, moet het ook maar ver, ook niet nee, altijd. Maar je, je moet het vertellen als je een anekdote hebt. Dan dat, dat, dat hoort bij de anekdotes. Maar liefst zou ik gewoon alles helemaal zo een beetje vaag houden. Waarom? inderdaad. En zeker met een kind. Nou, wij, wij maken een radioprogramma voor een, een doelgroep... Uh, Vooral ik, ik en Ramel zijn er heel erg mee bezig. Uh, voor twintigers, begin dertigers. Die helemaal niet met trouwen bezig zijn. Helemaal niet met kinderen bezig zijn. En um, uh, uh, dat schrikt af als iemand over zijn kinderen praat. Ja, echt? Ja, dat schrikt af. Dit is dus dat... de commerciële kant. De marketingkant. De marketingkant, ja. Vroeger, uh, toen ik nog geen kind had. Uh, en als ik iemand over zijn kind hoorde praten. dacht ik. Pff, jezus. Uh... Oud, oud, dus dat oud, vermijd weg, je, weg, je weg. zoveel mogelijk? Dat vermijd ik zoveel mogelijk, ja. En als ik het niet vermijd, vind ik het dan heerlijk om over mijn dochter te praten. <lacht> dus, uh, en zeker <lacht> op maar Radio 1. Maar hoe, zij, hoe moet jij oud worden, uh, Ramon, op Radio 3? Uh, op 3FM? Um, ho ja, hoe ik... Uh, nou ja, dat is... Ja, het grappige is... Nee, jij kan niet alle geheimen vertellen trouwens. Maar ik zit buiten de doelgroep. Ik ben nu 35. En het liefste willen wij jonge mensen in de uitzending. Dus boven de 35 vinden we eigenlijk oud. Eh... Maar dat is gewoon, dat is de marketingkant ervan natuurlijk. Ja, je doet nou net alsof ik iets heel vies doe of zo. Je zit er nou aan te kijken alsof ik iets kan. Nee, nee, nee, wacht, even. dat is een ja, beetje ver, dat is het verkomende gedeelte. Uh, uh, ik, ik zit jou niet aan te kijken alsof het iets heel vies. Maar ik zit me het voor te stellen van hoe werkt dat dan en hoe. Het uh, ja, ja. heeft ook iets heel geks, want je kunt dus een aantal dingen helemaal niet laten zien. Je ja. acteert voor een heel groot gedeelte. Nou, je zet een beetje aan voor een heel groot gedeelte, hm. maar je acteer, ik, ik acteer niet. Nee. Waarom als, ik, als, ik, als ik een verhaal uh, weglaat over mijn... Ik had een verhaal kunnen, kunnen vertellen over, over mijn dochter vanmorgen, hoe, hoe lief ze was, maar dat laat ik dan weg. Ja, dat is niet acteren natuurlijk. Dat, ik ja, je vertelt het gewoon Nee, dat vind ik niet nee. ter niet, niet, niet zaken nee, doen. Nee. Ja. Uh, we gaan nog even een fragmentje laten horen. Uh, volgens mij flirtjes tijf. Flirtjes tijf. Ja, ja, want die hadden ze nog te goed Luisteraars, ja. luisteraars. Nou, daar komt-ie hoor. Amsterdam. BNN BNN Fleurtje stijf. Om kwart voor één. Hij nou, is echt heel leuk. Ja, Hij is gewoon zo lekker dat hij eigenlijk een beetje ja, onbereikbaar is. En ze werkt in een supermarkt. En iedere keer als ik daar ben, dan kies ik haar rijden. All about oh, oh, oh, oh, oh, oh. stijf. Om kwart voor één. Ja, hij is 20 jaar, woont in Roelof Arendsveen. Mag ik een applaus voor Rob van Klink? Woe! Ja, een soort oerschreeuw die eruit kwam bij jou, Rob. Wat oh, viel mee toch? Eee. Alsof je van een berg afging met, met een knots in je hand op, op jacht naar die vrouw. Ja. Die je al een zomerlang niet hebt gesproken. Maar erg is het, hè? Ja, ik heb er wel gesproken, maar uh, niet gezien. Nee, maar dat is echt een schande. Want je was van de zomer was je op vakantie in Abufera in, in, in Portugal met, met de jongens. Ja, een beetje biertjes te drinken, oh. ja we hadden een paar leuke meisjes ontmoet, oh. ja eentje die spatte er wat de se, en uh, gezellig praat en uh, hoe zag ze eruit? Uh, blond, blauwe ogen, uh, klein Flanderns Becky, uh, ja Lekker, uh, lekkere lekkere wangen. <laughs> wat? Flanderns Volendam. Becky? Ja. Nick en Simon. <laughs> Gerda, Gerda Smit. <laughs> hoe ziet een Flanderns Becky eruit dan? Nee, ja, een beetje bolle randjes, uh, <laughs> Ja, hoe <moet> dat, ja. Een <laughs> beetje Monique Smit, ja, we gezicht. Ja, een handige van Ja, precies, een beetje ja, dat, dat, dat, dat bolle boerse. Ja. En blond. Ja. God zo. Ja, ja. Leuk, ja. Leuke luisteraars, als ik dat dan zo hoor, denk ik, Wat is dat toch een leuke jongen? Ik vind het zo grappig, nou ja. ja. deze ja. Rob van Klink. Ja. Onze luisteraars moeten enorm wennen aan, ja. uh, aan deze toon. Ja. Uh, ze zijn uh, bijna geschokt. Kom op, mevrouw Brouwer. U wordt geringeloord door meneer Perlin. <laughs> hij weet met zijn vlotte babbel vrijwel elke vraag over zichzelf te omzeilen. Als een vraag dichtbij komt, abstraheert hij die... en antwoordt hoogstens in algemene termen. Is Perlin überhaupt trots op zijn werk? Haalt hij daar voldoening uit? Vraagt Richard Schothand. Nou, geef daar maar eens antwoord op. Nee, Ik ben heel kritisch. Maar op, op mijn werk, um, heel kritisch. Dus ik kan er, um, pas het laatste jaar kan ik wat van genieten. Nu het goed gaat met, met, uh, met ons programma. Als ik dit ook zo hoor van Flirtje Stijf. Nou ja, er komt nog een heel verhaal aan vast, natuurlijk. Hè. We gaan dan die, die dat meisje bellen. Dan gaan we vragen. Goh, dit is de jongen, die vind je toch heel erg leuk? Wil jij terugflirten met hem? Dan krijg je een dineetje van ons of zeg je van nee, ik wil hem afwijzen. Ik heb hier 75 euro als je hem nu afwijst. Ja. Heel gemeen. Nou, dat wordt, dat wordt dan heel pijnlijk. En dan ben ik toch trots om... want ik vind dat dan zo'n leuke jongen en heeft dan uiteindelijk nog zo'n mooi verhaal erover en dan ben ik daar heel trots en op. En het loopt dat... goed af, hè? Loopt het goed af bij deze? Ja, weet je dan niet meer? Nee, oh, ja, het loopt ja, goed ja. af. Nee, ja, het is oh, heel. Gelukkig. Op, want de moeder komt ook nog aan en jullie blijven maar doorbellen want ze gooit steeds ze horen op de oh, haar. En dan, dan uiteindelijk ik. weet ze van oh, het is ja. die jongen. Ja. Nou ja, goed. Ja. Uh, wat is met alle respect de meerwaarde van niet eten in het glazen huis? Vraagt J.K. de Vries. Dat is begonnen het eerste jaar, want toen deden we het, uh, het 3FM Series request voor, um, uh, voor de hongersnood en daarvoor. Toen had je uh -huh. die hongersnood daar nog, die verschrikkelijke uh -huh. hongersnood. Um, dus was dat zeg maar meteen de connectie van: ja, goed, dan is het. Je kan wel drie, vijf dagen in huis zitten. Um, um, maar ja, dan moet er wel nog iets. Dat moet nog wel iets meer dan een klus zijn, alleen maar vijf dagen. Dus. Toen is verzonden dat hij niet mocht worden gegeten. En eigenlijk is dat wel een beetje uh, blijven hangen. Um, omdat het die prestatie nog iets groter maakt. Ja, en je en kan maakt. Het bijzonder het maakt. En je wordt er zelf wat labieler van natuurlijk. Dus uh, dat is ook gewoon... Uh, als, als DJ word je er labieler van. En dat, ja, ik vind het altijd mooi om te zien. Die uh, labiliteit van de DJ's in het glazen huis. Hoe bereid je je daarop voor eigenlijk? Ja, niet. Ik vraag dat aan iedereen, maar uh, geen idee. Is dus het met eiwitten? Veel eiwitten? Ja, maar... dat is een antwoord dat ik voor de bune heb gegeven. Omdat oh. ik er een antwoord voor moet verzinnen. Want mensen vragen die vragen altijd. En ik ja, wat moet ik, dan op, op ik zit even naar die Volendamse wangetjes van jou te kijken. <laughs> en dat kan ik zeggen, want ik heb ze namelijk ook. <laughs> dat wordt wel fijn, hè? Die gaan straks zeggen zo'n heel mooi ingevallen bek. Ja, en je gaat. Nee, nou, wordt echt wat, wat labiel van. Dat is volgens mij wel mooi. Dat soort mensen. Dat je dat even die façade van die dj's wegvalt. Is misschien wel leuk voor die mailschrijver. van net, ja, die ja, nou deze fasades. is nog erger. Jezus, wat een geborneerde babbelkous. Ik praat wat wat, niet graag wat is, wat is over geborneerd? mezelf. Eerste, nou ja, geborneerd. Wat is geborneerd? Hoog uh, uh, van de toren blazen. Uh, Oké. Okay. Ja. Zo van, kijk, mij okay, eens. Ja, ja. Uh, uh, uh, ik praat niet graag over mezelf. Eerste minuut en geestelijk werkloze is deze timur. Waar gaat dit over? Een mannetje dat plaatjes draait in een glazen doos voor een goed doel. En dan wordt hij ook nog gefilmd. Wauw. Ik zou zeggen, dat glazen huis in en deur dicht. Ramen zwart verven. En niet meer over praten. Dit is Johan. Deze moet raak terugbellen. Johan, Johan, Johan van zullen de zullen Johan. Maar kunnen we Johan terugbellen ook eventjes of ja, niet? Nee, we hebben alleen maar een mail. We hebben alleen maar mail, dit is ja, ja. toch... toch Jammer. Ik geef hem straks mee, mee aan jou makkelijk. en dan kan je het helemaal gaan uitzoeken. Nee, ja, oh, ja dat is goed. Dan kunnen we hem in onze eigen uitzending bellen inderdaad. Want je ja. wil wel, dit wil je wel horen en uiteindelijk blijkt zo'n boze man blijkt dan helemaal niet zo ik boos Ik ben ook zo benieuwd of die nu nog luistert. Jawel, die, zeker. Die luistert zeker. Want die het Tot aan raad. het eind. Ik ja. ken hem, want ik, ik, ik ben net zo iemand als Johan. Ik, ja, ik zou doe jij dit wel eens? Zeker. Reageer maar dan in, in, mijn hoofd, in mijn hoofd. Vroeger stuurde ik ook nog echt wel mails en sms'jes. Ja. Maar, uh, nee. Ben je daarmee gestopt? Nee, ja, tuurlijk. Je werkt gewoon. Je weet hoe, hoe, dat, hoe dat gaat bij, bij zo'n mening. Hoe gaat het dan? Um, uh, nou ja, weet ik niet. Uh, hoe gaat het dan? Gewoon. Uh, We uh, lezen het voor. Ja, nee, maar. Um, nee, maar waarom ben je oh, er zelf nee, maar mee gestopt? Omdat ik weet. Um, omdat ik nu aan de andere kant van de microfoon zit. En ik weet, ja, alles wat je zegt wordt gewogen, natuurlijk. En. Uh, um, ja, dan moet ik maar mijn mond houden. En dan heeft niemand meer kritiek. Maar dat vind ik ook zo flauw. Of alleen maar hele lieve dingen zeggen. Ik vind het wel spannend als er wat gebeurt. En als er reacties worden worden uitgelokt. Nog ja, even kunnen... over die stijven. Ja. Wat, wat ik zo opvallend vind. Er zitten veel homoseksuelen bij. Ja. Uh, lesbische vrouwen <laughs> okay. die elkaar willen om. Onder... Ja. Het heeft ook iets feminins, jullie show. Ja, nou we hadden laatst nog. Uh, want Ramon, waarmee ik presteerde... heeft in de nacht een luisteraar gehad. Die... Is Ramon van de Mannen trouwens? Uh, niet dat ik weet. Geen idee, dan moet je echt een hem vragen. Maakt ook niet uit. Hij heeft een partner, weet ik wel. Hij heeft een partner. Heeft een nou, partner. dan weet je wel hoe laat het is. En dat is een vrouw, denk ik. Ik heb haar nog nooit gezien alleen, dus dat is een mysterie. Zien jullie elkaar buiten de show om? Nee, weinig. Nee, heel weinig. Dat doen we expres heel weinig. Ja, ja, ja, anders word je van die goede vrienden en dan vergeet je dingen te vertellen... Um, ja, ja. Uh, dat, dat, je, je, je vergeet achtergronden erbij te vertellen, die voor jezelf al lang duidelijk zijn. Maar voor de radioluisteraars natuurlijk alles nieuw. Dus alles dat, voor de show. Je begon dat, met een verhaal, laatst. Nou ja, dat, er was een luisteraar, een beller bij hem, die zei van... Jezus, zijn jullie al bij homo of zo. Jullie zijn zo uh, toch weer ja, een beetje vrouwelijk. Vrouwelijke ja. radio, ja, ja, ja, ja. ook niet helemaal, want ik ben af en toe zo gemeen. Maar het past niet bij de zender, hè? Wat? Want, nou ja, het zijn toch... Oh. Ja, van die disjocquers, dat zijn toch vaak van die uh, macho's die. Uh... Macho ja, ja. ja, dat is wel waar. En jullie ja. zijn gewoon iets, of het is de nieuwe generatie, dan is het weer heel slim bedacht en ja. marketingtechniek. Ja. Zit dat er misschien achter? Nee, ja, nee. Nee, nee, nee. Nee. nee. <laughs> nee. Um. Nou, dat weet ik niet, moet ik dat nu gaan analyseren. Ik heb daar geen, geen antwoord op. Nee, opgeven. maar denk, het is toch wel een beslissing, of niet? Wat? Om, uh, om meer uh, van de. Nou ja, ik was vroeger ontzettend macho, presentator bij al die commerciële omroepen. Maar dan ben je een van de velen. Nou, het is nou toch een beslissing, ja, Oh, hetgelijk. kijk. En. Ja, dat is wel goed om wat zelf van je eigen. van jezelf erin te gooien, zei ik. Ja, ja, maar om je te onderscheiden, want daar zijn er heel veel van, zei je net, volgens mij, tussen de regels. Nou ja, de, ik bedoel, de, als, je zeker naar, uh, als je gewoon naar radio luistert, naar, naar uh, muziekradio, dan zijn er natuurlijk zijn er heel veel um, macho... Uh, nou, niet macho, maar het is gewoon vaak stoer. Mm -hmm. En um, uh, ik vind het wel lekker om eens een keer een niet stoer iemand te horen, dat zijn we dan zelf natuurlijk dan. En uh, dat doet het ook goed bij de fruitjes en de luistercijfers erbij nog, dus uh, ja... Ja, nee, nee, dat is niet maar, waar hoor. Nee, nee. Maar wat is nou wel waar? Ik bedoel, in hoeverre ben je hier echt mee in, in gedachten in de weer? Ik bedoel, zijn het wel overwogen beslissingen? Nee hoor, nee, dat is voor mezelf... Ik, ik heb mezelf, ik was nooit een macho en Ramon uh, helemaal niet. Uh, we zijn allebei een beetje... Uh, uh, nou ja, ik zal voor mezelf zeggen, ik ben, ik ben ook een beetje, een beetje vrouwelijk. Uh, in sommige dingen, dus... Uh, nou, dat vind ik dan wel leuk om te vertellen. Of zo. Mm -hmm. ja, ik weet het niet zo goed. Ja, het is... Uh... Hey, en, en, en nu uh, um, het werk, de, de carrière die uh, voor jou ligt en waar je middenin zit... namelijk uh, dat glazen huis, wat nu toch gaat gebeuren... want jij vindt nu zelf ook dat die... het mag, dat je er klaar voor bent... voor dat glazen huis, maar er moet meer in het leven van uh, Timmer Perlin... 35 jaar. Maar de, je zegt, je bent eigenlijk al over de houdbaarheidsdatum heen... als het om Radio 3 gaat. Nou, voor onze eigen doelgroep wel, ja. ja, nou, ja, ja. En hoe oud kun je worden op die zender? Nou, dan kan je wel nog. Kijk, Erik Korton, uh, die maakt bij ons programma... die, uh, ja, Ik durf even niet te zeggen hoe oud die is. Nou... Maar uh, die is toch wel eind 40. Uh -huh. En misschien al eroverheen, maar dat weet ik niet eens. Eind over 40. Die, over de 50, maar ik denk eind 40. Uh, dus je kan heel, heel oud worden. Uh, ja. Heel oud dat, dat kan. <laughs> Wel eind 40. Ja. Maar als je over, dat, <laughs> over de rest van... Want je bent al een tijdje eindredacteur geweest. Bij de Koen en uh, Sander Koen Show. En Sanders, trouwens, oei, dat ging Dat, dat was helemaal mis, ja. Oh, oh, ja. Dus was... je weet al dat dat er niet in zit. Nou ja, uh, of niet met, met, uh, met, met twee grote sterren natuurlijk. Dat waren, uh, als ik ze maar gewoon onder de duim kan houden, iedereen. dan kan ik een hele goede eindredacteur zijn, denk ik. Maar dat is bijna nergens, denk ik. Uh, nee, dat weet ik niet zo goed. Ik kijk daar nooit zo ver in vooruit. Dat is altijd zo moeilijk. Want dan ga je weer verwachtingen creëren van... oh ja, ik wil daar staan. Als je daar nog niet staat... dan word je er zo zuur van als je over vijf jaar geen... als ik niet het nieuws presenteer op tv of zo. En dan Hoe het nieuws dan... presenteer je op nou, tv? Of, ik noem maar wat. Of het weer. <lacht> Met de autocue. <lacht> Met de autocue. <lacht> dus Echt nee, ik, ik, ik doe daar niet zo aan. En Nee, ik vind, het, ik vind het ook moeilijk om er vooruit te kijken. Ik vind het zelfs wel moeilijk om naar het glazen huis te kijken. Ik denk, ja, we zien het wel als we erin zitten, toch? ja. Ja. Goed, die tegel. Die de tegel, daar, is het nou altijd de voor de tegel? Kan Hel, worden. Is het uur een uur gaat heel snel voorbij. Heb ik uur kunnen praten? <laughs> ik moet, het, uh, moet ik nu Knapp, zeggen dat he? ik op de tegel zet? Of niet? Uh, ja, okay. dan mag je het nu zeggen. Dan die doe ik, ik dat nu. Zeg Wat ik, ga je erop schrijven? Geniet. Geniet. Komma. Komma. Wees kritisch. Wees kritisch. Ik heb me daarnet net uh, nou, zelf... Nou, onze luisteraars zijn het Ja, het precies. Geval. Deze is voor, voor Johan. Ja. Ik zat er net in de auto over na te denken... Uh, ik ben net in de auto al imaginair door mezelf geïnterviewd een uur lang. <laughs> wees geniet, wees kritisch, geniet. Zo, dan doen we hem zo. Geniet wees kritisch geniet. Ja, en die volgorde ook. En die vind volgorde ik hem... ook, ja. Want en die mensen die vragen... alleen maar genieten, dat zijn zulke verschrikkelijke mensen. Welke vraag heb ik nu niet gesteld waar je heel bang voor was dat die zou komen? Pff, zo dadelijk in... twee dingen hè, op deze zender. En we weten nog niet welke onderwerpen daarin zitten. Ik ben blij denk, dat je die vraag niet meer krijgt. Dat Margreet Rijntjes uh, presenteert. Ah, goed, leuk. Welke vraag? Ah, Mag je niet? nee, nee, natuurlijk nee, niet. Dankjewel, leuk je ontmoeten. Ja, wel. dankjewel, sorry. Dank meneer Perlin, dit was aflevering 2391. Morgen praten wij met de dichter Frank Koenengracht over zijn bundel Lekker Dood in Eigen Land. Tot dan. Radio 1. Hey. NTR brengt cultuur. Elke dag. Twee derde deel van de kosten van kinderopvang We hoeven de ouders niet te dragen, maar dat wordt gesubsidieerd. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Henk Kamp. Ik moet altijd positief zijn in dit dossier. Morgenochtend live in het NOS Radio 1 journaal. Als je aan de criteria voldoet, dan kan er snel een besluit genomen worden. Heeft u een vraag voor Kamp? Mail naar Vraageteminister.nl en luister morgenochtend om half negen. Dus ik neem aan dat we hier de zaak mee af kunnen wikkelen. en dat we snel dat kunnen doen wat nodig is. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Promovendum vindt dat een goede zorgverzekering niet duur hoeft te zijn.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 De beurs lijkt wel een maan. Ik wil met mijn beleggingen overal op reageren. Zoveel tijd heb ik niet. Dus vroeg ik de...